Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist, mysterieus, realist. Altijd ready. Groffe humor. Slappe lach. hoeren. Innig. Flashy. Kunstzinnig. En dit? Dit hoort ook bij hem. Hij heeft diabetes type 1 en moet continu zijn leven aanpassen.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 Zondag 7 februari 2018, 19, wat erg, de dag van de poëzie, of de week van de poëzie was. En we gaan hem deze week uh, afsluiten en een hele goede middag en welkom bij Zandvoort Lunch. Dolly, hoi. Hoi Roy, hoi. Ook goedemiddag. middag en goedemiddag middag Jan, Jan van de Oever, onze nieuwe collega. Die komt vandaag eens even meekijken en het een en ander uh, opsteken, hè. En uh, Marta Rizou is hier al uh, bij ons aangeschoven. Wij gaan straks gezellig even met haar kletsen over hoe het haar hier in Zandvoort bevalt. En uh, wat er allemaal in haar leven speelt. Nou ja, tot op bepaalde hoogte, hè. We hoeven niet alles te weten, We hoeven hoor. niet alles. We mogen wel alles eten, maar we hoeven niet alles te weten. Kijk, ja... <lacht> En uh, ja, natuurlijk, we gaan er weer twee gezellige uurtjes van maken met Zandvoort Lunch. En uh, we wensen u natuurlijk eerst een heel smakelijke lunch. En we gaan straks lekker muziek draaien voor u. We beginnen eerst met een gewoon lekker nummertje ja, voor de entree. En daarna gaan we natuurlijk over naar ons vaste onderdeel, de drie in één. We hebben niet heel veel artiesten in het licht vandaag. Er zijn er een paar jarig paar overleden. We gaan even wat laten horen later. Half 1 en half 2 is het dan weer tijd voor het regionale nieuws... met het weerbericht en een liedje van de Zijdkirk. Dat wil ik niet, hoor. Dat wil je niet, dan schaffen we die af bij deze. Waarvan achter, Klaar. Uh, ja, scheelt mij weer een boel werk. Ja, toch? Weer het zoeken naar liedjes. Van wat zou er bij mijn leven passen? Ja, nou, dat wordt lastig. Meestal kom je dan uit op een soort hoempapa-liedje, weet je want Daar houdt toch niemand van. Oma wil een nou, toyboy. Oma wil een toyboy, ja. Nou ja, mijn verjaardag is geweest, hij is niet gekomen. Dus uh, weer, weer mijn wensenlijstje blijft nee, opstaan het was, voor volgend uh, het jaar. Het was voor Valentijnsdag, toch? Nee, dat was voor mijn verjaardag. Oh ja, dat was ook zo, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja wel opletten. Maar we hebben ook, ja. Uh, ja, volgend uur natuurlijk ook Marco Temes, de gast. Hij sluit de week van de poëzie af hier bij Zandvoort Lunch. Want het was wel een weekje wel, met al die uh, mooie viralisten. gedichten en finalisten. Dus, uh, ja Zes finalisten hebben we hier gehad in de uitzending Iedere Dag 2. Die hun werk kwamen voordragen, hun gedicht. Dat ze in hadden gezonden voor de wedstrijd die de bibliotheek had uitgezet. In het kader van de Week van de Poëzie. En de wedstrijd had als titel dichter bij zee. En gisteren is de winnaar bekendgemaakt. En het was Maaike Wit. We hebben alleen Maaike Wit niet kunnen spreken. Ik hoop dat ik vandaag of morgen toch met haar in contact kom. Want ze zit helemaal aan de andere kant van de wereld. En waarschijnlijk weet ze nog steeds van niks. Dus nou ja, ik hoop dat ik dan een verrassing voor haar heb. Uh, de Gedichten met foto's, want dat was ook een opdracht. Het moest een gedicht zijn met foto's. Is terug te zien op onze tekst TV de kabelkrant op kanaal 40 van uh, ZFM. En van Ziggo. En natuurlijk kunt u uh, niet alleen luisteren naar ons... maar u kunt ook meekijken in de studio... als u eens wilt zien hoe, de, hoe dat gaat en hoe wij eruit zien. Noem maar op. Nou ja, daar hoef je het ook niet voor te doen. Maar goed, uh, www.zfm-live.nl Alhoewel... Ik weet wel een reden om naar Roy te kijken. Want hij is, hij is net naar de kapper geweest, jongens. Hij is helemaal hot, hot is hij. Ja, ja, speciaal volgende week, hè. Dus, uh... Ja, zijn ja, kapsel uh... heeft hij er al op zitten. <laughs> oh, dus nu ze deed nog. En, en, en we hebben ook nog uh, nieuws uh, uit uh, Transferland. Dus uh, blijf lekker luisteren hier bij uh, ZFM Zandvoort. Waar ligt dat? Zandvoort Lust. Ligt... Transferland. We hebben een transfer bij, in Radioland. Dus, uh... Oh, Radioland. Ja. Oké. Okay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 The thought of new Last week Het was de nieuwe crash-tip hier op Zandvoort Luncht. Het lekkerste station van uw regio. En uh, we zijn weer lekker aan het lunchen. Wat heb jij gegeten vandaag, um, Dolly? Heb je al geluncht? Nee, of weer ik niet? Ik heb mijn dinges niet aanstaan. Ja, wel, okay. dat hoor ik. Ja. Uh, nee, ik heb mijn lunch nog in mijn lunchboxje zitten. Want het was hier heel druk vandaag in de studio met schoolkinderen. Het ja. was ontzettend gezellig. we hebben ook een paar kinderen wat, wat laten zeggen. Dat vonden ze heel spannend. Binnenkort gaan ze hun eigen uitzending maken... Dus dat uh, moeten we ze nog even het een en ander leren. Maar goed. Um, ja, dat dus. dus ik ben er nog niet aan toe gekomen om te eten. Oké. Okay. Nee. Slecht. Nee. Slechte zaak. Ja, nou ja, dat weet je. Hè? Een lege maag ja. lunch beginnen. Dat kan toch nee, niet? Nee, ik heb, ik heb ontbeten om zes uur vanochtend. Ja, oké. Okay. Ja, er zit wel wat in. Ja. Ja. Nou, we gaan naar de drie in één. Laten we het doen. He? Ik, uh, ik heb gekozen voor Khan. En uh, dan gaat hij nu beginnen. Juist. Pas zich aan, hè? artiest in het licht... Ja, het was een, een lekkere lange 3-in-1 hier op Zandvoort luncht. En uh, u bent lekker thuis aan het uh, lunchen. En wij uh, hier in de studio nog niet. Maar dat uh, komt er vast nog wel, uh, wel van. En, um, ja, Ik heb we koekjes hebben... staan. Koekjes, dat is wel ja, lekker. Koekjes. Van eigen deeg? Een koekje, ja. Van eigen deeg. En een heerlijke sigaren uit eigen doos. Uit eigen ja. doos. <laughs> <laughs> maar ja, we, we, we hebben een, een gezellige gast aan tafel. En uh, dat is uh, Marta. En Marta is... Uh, ja, we kennen Marta als nieuwe eigenaresse van Zara's. En waar je altijd heerlijk Grieks kan eten. En ja, Marta, jij bent ons druk aan het filmen. Maar we moeten met jou gaan praten natuurlijk. Maar in ieder geval welkom in de studio, Marta. Kalispera, Kalispera Kali Kalispera Roy. Kali spera, Tricanete. Goedemiddag. Jij zit hier al de hele tijd Grieks te praten. Ja, wij praten Grieks. vind ik gewoon leuk het Nee, we hebben nog geen woord over jou gezegd. Oh, gelukkig, ja, Ja, ja. dat valt weer tegen, hè? Ja, eigenlijk ja, wel. Ja, ja, ja, want anders had je straks weer gaan bellen na de uitzending. Wat zei ze over me? Wat zei ze over me? <lacht> ja, ja, ja, ja. Ik heb je door, jongen. Ik ja, Marta, jij bent Goed. druk aan het weg aan het timmeren. Want uh, jij hebt sinds de zomer uh, ja, het saras overgenomen als nieuwe eigenaresse. Um, ja, en uh, buiten dat, uh, dat jullie natuurlijk bekend staan om jullie uh, Griekse gerechten... Um, organiseren jullie ook uh, Griekse avonden? Ja, dat klopt. En uh, hoe ziet zo'n avond eruit uh, als ik uh, daar als gast... Uh, Hartstikke gezellig. Roy, dan, je moet dat echt uh, niet missen. Echt niet. Dat uh, is het levende is muziek, hè? Ja, het is Griekse levende muziek. Maar tegelijkertijd wordt ook uh, Engelse muziek gespeeld. En Nederlands muziek. Het is ontzettend gezellig. De Van mensen alles genieten. Ja. Ja. Ja proeven niet onze lekkere gerechten ook wel. Nou ja, jullie weten ook allemaal dat de Griekse keuken is gewoon lekker is. Maar uh, jullie genieten ook de Griekse sfeer. Ja. Hoe wij de Grieken echt genieten van de muziek. En Dolly, ik denk, uh, jij hebt veel uh, Griekse feesten meegemaakt, hè? Tot? Alleen maar. Alleen maar <laughs> zie je? <laughs> ja, nee, nee dat, dat is waar. Uh, uh, uh, ik, ik, ik ben daar met moeder, door mijn moeder terechtgekomen ook. En op een gegeven moment waren wij zo verslingerd aan de Griekse feesten. Dat we bijna elke maand wel een weekend uh, daarheen gingen. En dan drie nachten lang feesten. En dan kwamen we als geesten weer terug, joh. Maar het zo gezellig, zo leuk. Zulke mooie muziek. En. en ja, dat, dat, op de tafel dansen. Het maakt ja. ook allemaal niet uit. Hè? Het, het, het kan niet gek genoeg. En met Mag bloemen naar wij elkaar gooien. We moeten gewoon doen. laten voelen, hoe wij voelen. Wat wij voelen, dat, dat gooien wij gelijk gewoon eruit. Ja, het is heel anders is dan it. de polonaise. Dat inderdaad. Maar we gaan daar straks uitgebreid met je over hebben, Marta. Heb, we zitten al alle twee te stralen. Ja. <laughs> Alleen al bij de gedachten. Want het is straks tijd voor het, uh, voor het regionale nieuws en het weerbericht. Maar dan komen we gauw bij je terug om te horen wat, wat zich allemaal ontwikkelt bij jou in, uh, in het restaurant. En uh, over al je plannen. Mm -hmm. Want je hebt ook wat nieuwe dingen weer bedacht. Hè? En uh, ook daar wil ik graag alle ins en outs van, van horen straks. Ja, van natuurlijk, door, Ik He? ben hier ik Blijf kan je nog alle... even? Ja, zeker. Okay. Gezellig. Okay. We gaan straks terug naar Marta. Ik denk dat het tijd is nu onderhand voor het uh, regionale nieuws, toch, Roy? Ja, ja, ja. Dan haal ik dat erbij. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve mensen, het zal u vast niet ontgaan zijn... alle commotie die is ontstaan over het mannetje van Kees Verkade... die uh, altijd zo braaf op de boulevard bij het Favosje, bij, uh, Nee, niet het plein heeft gestaan. En uh, die eigenlijk daar... Wat hoor ik nou allemaal? Het is... Uh... De telefoon die ons op het begin. Oh, oh oké. Okay. Ik denk, wat, wat is er aan de hand? <lacht> Stilte in de studio. Stilte in de studio. Nou, in ieder geval. Uh, dat, dat, dat prachtige vissersmannetje. die uh, uit zee, uh, naar zee altijd uitkeek. En die onlangs weer teruggeplaatst is uh, op het Vavenema plein. Maar met een draai van een kwartslag. En nou uh, ja, u heeft het was er zeker meegemaakt, gezien op televisie... gehoord op de radio, gelezen in de krant. Dat was natuurlijk een hele commotie kabber, onder de standvoorters. Ja. Waarom dat mannetje in godsnaam nu richting Noordwijk... en Scheveningen keek en niet meer naar de zee... En uh, dat, dat, dat is zo hoog opgelopen. We hebben mooi nieuws. Vanochtend is het mannetje weer teruggeplaatst in zijn oude positie... en kijkt hij als vanouds weer over de zee uit. Mijmerend. Goed, burgemeester Nietmeijer heeft onlangs aangegeven... dat het na twee termijnen van zes jaar genoeg is geweest. En dat betekent dat hij in september van dit jaar aftreedt als burgemeester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 55 in Nieuw-Noord of woensdag 13 februari van half tien... S ochtends tot half 1 in de blauwe tram aan het louis Carré in het centrum. Dan een ander mooi nieuwtje. Als het circuit van Zandvoort erin slaagt om de Formule 1... na 35 jaar terug te krijgen, dan wordt Jan Lammers... de sportief directeur van de Dutch Grand Prix... Lammers is geboren en getogen zandvoort en heeft een hechte band met het circuit in de duinen. Hij heeft als coureur twee keer de Grand Prix van Nederland op Zandvoort gereden... en in totaal reed hij 43 races in de Formule 1... en won hij de 24 uur van Le Mans. Afgelopen zomer deed Jan Lammers voor de 24e keer mee... aan de beruchte lange afstandsrace in Frankrijk. Nou, we gaan het afwachten. Voorlopig is het wel zo dat... Zandvoort nog als enige plaats in Nederland over is... Uh, in gesprek over de Grand Prix. Assen is inmiddels afgevallen. En ja, er moet nog even gekeken worden... hoe de financiële tegenvaller te verwerken is uh, vanuit het kabinet. Want de vijf miljoen die, uh, die ze aangevraagd hebben... wordt niet verstrekt voor de Grand Prix. Dus er zal op een andere manier geld ingezameld moeten gaan worden. Maar dat komt vast wel goed. Daar hebben we alle vertrouwen in met de jongens... die nu uh, bij het circuit werkzaam zijn en daaraan verbonden zijn. Dan nog een mededeling van de gemeente Zandvoort. Want uh, zij meldt dat burgemeester Niek Meijer... de discotheek Chin Chin een sanctie van vervroegde sluiting oplegt... vanwege de vechtpartijen tijdens de jaarwisseling...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 Daarbij komt dat in en rondom de Chin Chin vaker vechtpartijen zijn door overmatig alcoholgebruik. Alles afwegende legt de burgemeester voor een week een vervroegde sluiting op. De Chin Chin moet van maandag 18 tot en met donderdag 21 februari om 11 uur gesloten zijn... en op vrijdag 22 tot en met zondag 24 februari om 1 uur s'avonds... Dan hebben we nog een kleine melding. Want na alle uh, inbraken in auto's en uh, ja, het, het geweld wat daartegen gepleegd wordt... Uh, is er toch vannacht ook weer een auto opengebroken in de Admiralenbuurt. Ja, en uh, het wordt nu toch tijd om daarop in te grijpen. Tot zover het regionale nieuws. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, dan moet ik Rico even terugvinden. Ja, daar is Rico. Rico. Rico schreuder. Die gaat ons melden dat na een regenachtige nacht het op deze donderdag aanvankelijk bewolkt is, bewolkt is maar dat het vanmiddag uh, over het algemeen droog blijft met geregeld zon. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig tot krachtig over land... en hard aan zee, windkracht 5 tot 7. De temperatuur gaat stijgen naar 9 graden. Nou, dat is een poos geleden. Vanavond en de komende nacht neemt geleidelijk de bewolking weer toe... met kans op wat lichte regen. De temperatuur daalt naar zo'n 5 graden. Als we naar morgen kijken, dan zien we dat het bewolkt is... en dat er af en toe wat lichte regen valt en soms wat motregen... Morgenavond gaat het wel harder regenen. De wind waait onverminderd vrij krachtig tot hard uit het zuidwesten en de temperatuur gaat weer stijgen naar zo'n 9 graden. Al dus Rico Schreuder. Oh weer. my close to my Hear yeah, the whisper of oh, oh, the raindrops grow softly against my window One more time hey. For the good times hey. For the good times hey. I'll get along I'm sure you'll find another. But, baby, please remember I'll be here. I'll be here. I'm gonna stay right here. If you should ever find you need me, yeah. Don't say I oh. Or oh, forever and ever and ever and ever. Ah, there'll be time enough for severance when you leave me. Yeah. For the good times. good time Times. And here's what you ought to do Make your head Ja, het liedje van de sidekick hier op uh, Zandvoort uh, Lunch. En uh, ja, het is hier nog steeds uh, gezellig in de studio. Want um, Marta van Saras is nog steeds aangeschoven hier... Uh, aan de gezellige tafel van Zandvoort Lunch. En um, ja, Dolly en, um, en Marta hebben al behoorlijk over mijn lopen kletsen... in het, in het Grieks waarschijnlijk. Maar uh, dat hoor ik toch allemaal niet. Maar uh, we gaan even lekker door met het interview. Um, ja, we hadden het net al eventjes over de Griekse avonden bij Saras... Uh, um, Marta. En um, dat wordt goed ontvangen hè, door, uh, door jouw gasten. Ja. Zeker. Zeker. Ze worden niet... Wat ik ook heb uh, daarnet gezegd. Uh, uh, ik verwen mijn gasten niet alleen maar met uh, mijn lekkere gerechten. Maar ook... Voor mij is het heel belangrijk dat ze echt thuis voelen. Ik wil echt de Griekse sfeer laten zien. Ja. Hoe wij feesten. Hoe wij zijn. Ja. De gastvrijheid van ons. Ja. Wij zijn heel opene mensen. Ja. In Griekenland. En... Uh, dat, wil, dat is mijn bedoeling eigenlijk. Ja, want het, het is niet alleen bij de avonden gebleven, heb nee. ik gezien. Je, je bent ook begonnen met een middagtraject, uh, zeg maar. Dat ook dat, nog. Dat want ook nog. Uh, ik, ik zag dat, dat, dat je dus een gezellige middag organiseert. Is dat ook met levende muziek? Of nee, nee dat dat niet het niet. Niet eerste keer. Ik zal even zien. Ja. Uh, eigenlijk dat heb ik gewoon bedacht, omdat er komen heel veel senioren bij mij Terecht. En, uh, ja, oh, die senioren. Eet, senioren, ja, die, ja. Die, die kunnen niet te veel eten. Dus ik heb gewoon iets anders georganiseerd voor hun. Ja. Een kleiner hapje. Ja. En met een glasje wijn en een glasje Oezo. En een heel aantrekkelijke bedrag. Uh, die mensen die hebben warmte nodig en liefde. Ja. En meestal, die, deze leeftijd, zijn eenzame mensen. Niet allemaal, maar veel. En ik heb een zwakke punt voor deze mensen. Want ik ben opgegroeid met mijn grootouders. Ja. En. Dat wil ik hun echt laten voelen. Misschien... Heel veel daarvan kunnen ook niet naar Griekenland op vakantie. Want, want wat houdt het concreet in die middag? Wat, wat geef je ze op zo'n middag? Uh, gewoon, ik, ik maak een uh, verschil. Elke keer zal het verschillen zijn. Echte Griekse traditionele. Kleine hapjes, wat je kleine noemt. Kleine hapjes. De ja. Pikelia heet dat in. Uh... Pikelia, maar niet de Pikelia die in mijn menukaart staat. Ik, nee? ik verz wij verzinnen met mijn kokin iets heel anders. Ja. Die, jullie, die bestaat niet. Die, die hebben jullie bijna nooit geproefd. Alleen maar in de Griekse huizen. Ja. Niet in de restaurants gewoon echt Griekse gerechten thuis eten. Ja, ja. en een glaasje wijn, want in Griekenland, je weet het Dolly, als je daar was, als je krijgt als je bestelt een oezo of een glaasje wijn, je krijgt altijd hapjes daarbij. Ja, en dat is ook onze bedoeling. En ja. tegelijkertijd laat ik je ook eventjes de sirtaki dansen. Nou ja, ja, Even ja, ja. genieten. Ja, ja, ja, gewoon een gezellige middag ja. maak je ervan. Ja. zo'n zo je vraagt 10 euro. Ja. Die 10 euro, is dat alleen voor de entree? Of uh, is dat voor het drankje en de hapjes? De of is drankje? het alleen voor het hapje? Het is of... geen entree, het is de hapje en de drankje. Zo. Ja. En dat voor 10 euro? Ja hoor. Ja. Het is één drankje, kan je je niet voorstellen dat je Nee, de, dat er nee krijgt? je krijgt niet een hele fles wijn, nee, nee, nee. dat snappen we. Dus maar een drankje het is voor de en, en een paar kleine hapjes ja, zo erbij. Het is gewoon voor de gezelligheid. Ja. En natuurlijk, dat is... Er moeten niet alleen maar senioren komen. Dat heb ik ergens voor hun bedacht. Maar er kunnen ja. ook andere mensen erbij komen. Die niet eenzaam zijn. Ja. Maar gewoon wel van gezelligheid ik houden. Zeker weten. En op welke dagen doe je dat? Uh, dat uh, heb ik nu georganiseerd voor de 24 februari. Dat is de ja. eerste keer. Ja. En daarna even Wij zien. En misschien elke zondag zullen we even zien. Leuk. Ja. En dat, Hoe laat is dat? Van, van twee tot het? vijf. Van twee tot vijf. Ja. Het, nou, het lijkt me een heel goed idee. Want er zijn natuurlijk inderdaad mensen... Die, die op die zondagmiddag echt geen idee hebben wat te doen. Nou. En dan bied jij natuurlijk een precies, prachtige lokaal Kom om... Kom naar Zaras dan? Ja, toch? Nou, ik ben, ik ben benieuwd. Ah? Ik hoop dat je ons... Jij ja, bent wat... van harte welkom. Ja. Meestal wel druk, hoor. Op heel Zandvoort. Maar... Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja Rooi jij ook, hoor. Ja. <laughs> Um, er is ook nog wat anders. Hè? Want jouw gasten hebben jou, uh, jou genomineerd uh, voor iets. Kan je daar wat over vertellen? Ja, uh, ik was heel verbast. Dat heb ik niet verwacht. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik zoiets doe. En ja, ik, ik zit heel lang natuurlijk in de heb 30 jaar al. Maar ja. voor mij is dat eerste keer. En ja, omdat... want er is nu de verkiezing van het leukste, leukste restaurant. Hè? Of is het het beste restaurant? Het of... leukste. Het leukste dat restaurant. Leukste. Die verkiezing is ja. nu... En Jullie zijn genomineerd, hè? Ja. restaurant Sarah's. Ja. Want ik zeg jullie, want het is natuurlijk niet alleen jij. Je bent het met het hele team. Zo so is het, De keukenbrigade, uh, de Precies. mensen die bedienen. Ja. Uh, ja. Ik kan nie, niemand kan iets bereiken alleen. Nee, jij bereikt het met meerdere mensen. En ja. Ik bereid het met mijn hele team. Ja. Met mijn kok, met mijn kokkin. met uh, de jongens voor de bediening. Voor, met mijn kinderen, want ze helpen mij ook. Ja. Want ik heb vier kinderen, alleen de ene. Vier? Helpt vier. Zo. Ja hoor. Ja. En dat dan nog zo jong uitzien zeg. Of houden ze je jong? Ze houden me jong. Ja. Mijn werk <laughs> houdt mij jong. Ja, dat werk. Ja, ik kan ja. niet zonder werk. En ik, ik geniet van mijn werk. Ik zie het ook aan je als je het erover hebt. Dan gaan je ogen twinkelen en je begint te stralen. Ik, het ja. is geen werk voor mij dat wat ik doe. Het is je hobby hè? Het is mijn hobby. Ja. Ik, geniet, uh, ik geniet daarvan. Ja, en goed zo. Uh, heel veel die mensen, mijn gasten zien dat gewoon. Ja, ja, en vandaar ook dat jouw gasten natuurlijk uh, je een prijs gunnen uh, van het leukste restaurant. Uh, Wij doen onze best. Alle... Ja, want jullie staan. Of ja, ja jullie, jullie staan, geloof ik, best goed genoteerd hè, momenteel. Hè? Ja. Op, ja. Op hoeveelste plek staan jullie voorlopig nog? Twee. Kijk! Kijk. En wij zijn eigenlijk ook nieuw, wij zijn pas begonnen. De zaak bestaat al 15 jaar, maar ja. goed. Ik heb het met mijn manier kunnen runnen vanaf uh, juni, ja. eigenlijk. En uh, nou ja, ik geef mij warmte, ik geef mij stempel in de zaak. Ja. En uh, ik ben echt benieuwd wat die mensen daarvan vinden. Want, ja. Ja, het is een andere soort wind, die komt nu eigenlijk ja. zo zeggen... wij in ja. Griekenland in de ja. zand voor. Ja, ja. ja. ja. Ja. Maar het, ik nou, denk... Christus het... heeft het natuurlijk ook altijd goed gedaan. Hij heeft er een hele mooie plek van gemaakt. Jij hebt het nu ja. overgenomen. Ja. Het estafette stok, zeg maar. Ja. En jij gaat weer je eigen invulling daaraan ja. geven, toch? Ik, ik ben eigenlijk de bijvoeling van Christus. Hij ja. heeft dat heel goed gedaan. Je ja. hebt een, een hele goede zaak... Uh, een goed runnende zaak overgenomen. Ja. Hij was een beetje moe. Hij gaat een beetje heimwerken. Dus ik zeg, nou, laat maar... Ja. Ik had ontzettend veel zin in en plezier in. Ik zeg. nou ja, iets ja. voor mij hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. zo zijn dan maar toch uh, weer... Hij een zal ook terugkomen, op. wacht maar af. Ja, hij, hij kan, kan vast niet zonder, zonder Zandvoort. Hij kan niet zonder Zandvoort. Nee. Dat is 100% zeker. Nou, ik, ik, ik geloof ook dat we ons uh, hier in Zandvoort... de mensen die ik dan ook spreek... en dan spreek ik ook voor mezelf... best wel met een beetje weemoed uh, hebben moeten constateren... Dat hij, dat hij Zandvoort verlaten heeft. Want hij, hij is natuurlijk een heel... Geziene, uh, dorpsbewoner, Graag ja. geziene dorpsbewoner geworden in de jaren dat hij hier bezig was. Een zeer sympathieke man, openstaand voor iedereen. En een vreselijk goede gastheer. Hij en, is uh, ontzettend moe dolly geworden. Hij heeft ja. 15 jaar keinhard gewerkt, ja. elke dag. Ja. Uh, en uh, Hij is moe. Hij wou eigenlijk een Nou, Dat out. gaf hij ook uh, ja, op een gegeven moment wel aan. Maar ja. hij zal heel snel... Uh, Terugkomen. Oh, ja. Ik ben 100% zeker. Hij ja, kan niet ja. zonder, uh, zonder de Gorik. Hij kan niet zonder jullie. En ja. eigenlijk zijn familie en zijn huis is Zandvoort. Ja, toch hè? Ja. Ja, nou ja. goed. Dan, uh, we wachten gewoon rustig af hoe ja, we met zeker, zijn leven verder gaan. Zeker weten. En inmiddels zijn we gewoon blij dat jij uh, het nu overgepakt hebt en, en zoveel initiatief toont en zoveel leuke dingen bedenkt voor je gasten. En wanneer is de uitreiking of de bekendmaking... van de uh, winnaar van het restaurant, weet je dat? 13 maart, denk ik. Oh, dat is ook al snel? Ja, ja, ja. Oh, Oké, okay. ja. nou, we gaan Bye. het volgen. En uh, ja, wilt u daar meer informatie over hebben... dat kan natuurlijk op de Facebookpagina van, uh, van uh, Zaras. En uh, daar staat ook de link om uh, te kunnen stemmen. Dus ik zou zeggen allemaal doen... want er staan een paar hele leuke restaurants in de lijst... Zeker ja, weten, genoeg ja, ja, ja. rond de tien of zo. En, uh, ja. en, en de noteringen zijn leuk, dus dat uh, is nou, helemaal goed. hartstikke mooi. Martha, mogen we jou heel erg bedanken voor jouw komst hier in de studio? Ik ook, uh, Dolly en Roy, ik wil jullie ook bedanken. En natuurlijk, dat ik wil ook bedanken... Ja. de. De, de, alle bewoners van Zandvoort die hebben mij heel hartelijk welkom opgenomen. opgenomen. opgenomen. Ik ja, ben heel ja, blij ja, dan. Ja, ja. Nou, je bent een, een, een leuk open mens, dus daar zal het ook wel iets mee te maken hebben, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook. <laughs> en ook net als een, een echte Griekse, enorm gastvrije. Te veel liberaal mens, dood. Nou, ontzettend bedankt voor je komst. Is er nog iets waarvan je zegt van, nou, dat moet ik nog even zeggen? Mm, nou hebben ja, we alles gehad? Nee. Uh, nee, eigenlijk niet. Ik, ben, ik wil gewoon jullie allemaal hartstikke bedanken... voor jullie hulp en Heel alles graag wat gedaan. jullie doen voor ons. Dank je wel. Ik ken mijn hele team eigenlijk. Goed zo. Ja. Dank je wel. dag. Dit was Marta Rizou van uh, restaurant Zara's... uit ja, de Halterstraat. Dolly, we gaan even dansen. En dit keer niet te dansen. Oké. Okay. Moeten we aangaan. Ja, dat zou misschien wel fijn zijn. Want anders wordt het echt uh, zo'n stil dansje. Gezelligheid hier op de Zandvoortse Radio. De Tsjaki dansten we met de Alfa-zusjes op weg uh, naar, uh, naar, uh, naar carnaval, een beetje, Dolly. Want dat uh, gaat er ook weer aankomen. Jazeker. Ja, ja, ja En het kindercarnavalfeest? Hè? Ja, 3 maart is dat. 3 maart, leuk hoor. De In de krocht, hè? Ja, ja, ja. ja gezellig voor dus, al die kids. Um, dat is ja. ook alweer snel. Dat schiet alweer ja, op, hè? Maar we hebben eerst volgende week de liefdesuitzending hier op, uh, op Zandvoort Lunch. 14 februari, 14 februari, ja. En, speciale Valentijn. Ja. Deel, deel onze Facebookbericht op Zandvoort Lunch. Uh, zoek ons op via Facebook en dan ja. uh, komt het helemaal goed. En dan kan je leuke prijzen winnen. Want uh, we gaan ook nog een loterij doen uh, tijdens deze uitzending. Maar zo meteen de tweede uur dag. Er is ja. nog een leuke prijs bijgekomen ook trouwens. Oh? Ja. Maar um, wat ja, ik, ik zeggen wilde... want het is natuurlijk die Valentijnse uh, uh, uitzending... en dat is natuurlijk een beetje het feest van de anonieme liefde ook. Hè? Je mag dan iets opdragen aan je liefde of je laat iets weten. Ja. En uh, wij gaan daar ook aan meewerken natuurlijk. Want u kunt naar ons een uh, boodschap uh, doorgeven... of een, een gedichtje inzenden... dat wij dan uit uw naam gaan voorlezen... Ja en, ja, en wil men dat doen? Dat kan via redactie.zfmzandvoort.nl. Ja, dus o, stuur op een bericht. Ja, via Facebook kan natuurlijk ja. ook. Dus zend het in en uh, laat ons het, uh, het, het, het, het mooie bericht uitdragen van de liefde die u voelt voor een ander. En dan komt dat allemaal goed. U mag het ook zelf doen, trouwens, hoor, als u dat zelf liever wil. Ja. Dat ook goed, toch? Ja, dan komen ze lekker hier in de studio. Maakt mm -hmm. niet uit. We maken er gewoon een liefdesuitzending van. We zorgen dat er, uh, dat er uh, gezelligheid hier in de studio is uh, tijdens deze uitzending. En uh, Dolly is nog steeds op zoek naar een, naar een hele leuke date. Ik dus, ben helemaal niet uh, op zoek. Jij wilde een middeltje. date voor me. Het is, God vind, het is hem niet aan zijn verstand, peuter, Je hè? moet gewoon een kabelkrant lezen. Dan lees je alles. Nou, Dolly, deze liedje, dit liedje is voor jou.